Verwacht wordt dat het waterpeil in Passau morgen pas zijn hoogste punt bereikt. Ons Merkel brengt dan een bezoek, samen met de deelstaatpremier Seehofer. De gemeente Almere begint met de bouw van de topschaatslocatie Ice Dome. Bouwbedrijven Bam en Van Wijnen staan garant voor de financiering van 185 miljoen euro. Dat hebben de gemeente en het consortium Almere bekendgemaakt. Het complex wordt gebouwd langs de A6, vlakbij de Topsporthal. De bouw begint volgend jaar. In 2016 moet het complex klaar zijn.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 Gerrit Zalm wil de komende jaren graag bestuursvoorzitter bij ABN AMRO blijven. Dat heeft hij gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. De huidige termijn van Zalm loopt volgend jaar af, maar hij knoopt er graag nog een paar jaar aan vast. Na 4,5 jaar voel ik me echt een bankier en zo lijken anderen binnen de bank het ook te zien, zegt de voormalig minister van Financiën. Zalm werd eind 2008 aangesteld als bestuurder bij de genationaliseerde bank. Sinds 2009 is hij bestuursvoorzitter. Een jongen van 12 heeft vanmiddag in Venlo een gewapende overval gepleegd op een supermarkt. Volgens de politie heeft de jongen onder bedreiging van een mes een medewerkster geld afhandig gemaakt. Voordat hij kon vluchten, werd hij overmeesterd door twee mannen die op dat moment in de winkel waren. Bij de supermarkt in Venlo stond een groepje jongens. Zij worden verdacht van betrokkenheid.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 Het is 3 over 9. Maandag, Urban Menemarsdag. Ja, inderdaad. Zometeen Arjen Robben. Ja. Leuk. Heb, heb je het net net het journaal gehoord? Ja, nee, ik zat even te kletsen met de regisseur. Het de ging... ijsbaan in Almere gaat door... En vind je dat goed nieuws? Nou, Ik snap niet waarom ze dat nu al in deze persconferentie beleggen. Maar dus ze hebben net een pers, persconferentie beleggen waarin ze dus aantonen waar ze nu waren. Ze zeggen van wij krijgen de gunning, dus we gaan, dus, dus we gaan bouwen. Ja, Joris, de burgemeester van Almere heeft zelfs gezegd van nou, oké, okay, ook al komen de, krijgen die vergunning niet, of, of worden wij niet, die de, niet. De, ja, ja. Precies, Worden we niet echt de ijsbaan, dan komt hij er toch. Nou, de, waarvoor is überhaupt die hele gunning er al geweest? Ik heb geen idee. <laughs> ik heb geen idee. We krijgen drie top ijsbanen zo meteen in ja. Nederland. Ja. Fantastisch. Goed nieuws dus. Ja, alleen maar goed nieuws. Ja, nee, ja. Wij, het wordt het ja. gat met het internationaal, internationaal gezien... met de internationale landen nog groter. We zijn we nog overheersender. krijgen we dat, dat probleem straks weer. En we hebben er weer lekker elke dag over gepraat. Dat is ook Ja, wel inderdaad. Wel. En is tien jaar lang. Ja, nou goed. Dat is dus, uh, straks... Nee, straks Arjen Robben met Erben. En ja. dit uur veel over de situatie in Turkije. Zometeen uh, zitten zit al in de studio... V Vez oh, ik ga dit oefenen. Vezziye Vez Vez Vez ja. Shahin ja. en EFSA Ustuner. Goed, hè? Hey. Ja, goed. Twee dames zijn hier, uh, twee Turkse Nederlanders, en die volgen de ontwikkelingen uh, daar op de voet. Uh, eentje een beetje pro-Erdogan, eentje be een beetje tegen. Precies, en daar hebben we het over. En dat is mooi, want er is, uh, um, we hoor je toch in Nederland misschien bijna alleen maar um, kritiek op hem. Dus het is mooi van, jullie om ook een, uh, van een van jullie tenminste om een ander geluid te horen. Dat zometeen. Is topics. Maar eerst, Luc. Ja, we beginnen met nummer 5. En daar staat Arjen Robber. Want wees eerlijk, de glazen voetballer heeft een topjaar achter de rug. Landstitel, Champions League en sinds dit weekend ook winnaar van de Duitse beker. Kortom, missie geslaagd. Ja, missie is goed geslaagd, ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja, het is... Uh, uiteindelijk is het een heel mooie... Uh, Mooi verhaal geworden, ja. Ja, uiteindelijk wel, want het seizoen begon lastig voor Robben. Hij speelde vaak niet en leek ook ontevreden bij zijn club. Vraag is dan ook, heeft Robbe ooit gedacht dat dit kon gebeuren? Nee, dat denk ik niet. De, ik bedoel... so, so, so, so. Zou je misschien in je antwoord de volgende woorden kunnen gebruiken? Geloven, vertrouwen en dromen? Uh, ik heb er wel altijd in geloofd. Geloof en, uh, <laughs> ja, dromen misschien, maar denken. Ik heb wel altijd het vertrouwen gehad van uh, het kan en het zit er absoluut in. En, ik denk dat, dat, dat het daar wel mee begint, dat je, ja, dat je, dat je, dat je erin blijft geloven. Heel goed, dankjewel. <laughs> Straks meer Robert, dan praten we met hem hier in BNN Today. Hoogwater in veel delen van Europa op via Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland. Landen die zijn getroffen door dat hoge water en de overlast is groot. Hier in Oostenrijk deelt de brandweer zandzakken uit. Volgens deze brandweercommandant zijn het de ergste overstromingen in 100 jaar. Het is de hoek was dat dus minder de laatste 100 wel. En in Oostenrijk is het dus niet het enige land vandaag wat in de Donau een waterstand van 12 meter verwacht. Het dorpje Koesingen in Tirol staat bijna helemaal onder water. Huizen en boerderijen kunnen alleen per boot bereikt worden. Ik ben 25 jaar hier. Ja, ik word goed verdoemen helemaal crazy van het water. Vannacht dreef ik haast mijn bed uit. En niet eens op die goede manier. Tuurlijk. Je koopt een paar kappelaars, maar als het water ineens per uur een meter stijgt... dan heb je daar verdomde weinig aan. Die shit regen ook altijd. En tuurlijk, dan zeggen ze wel, dan moet je maar niet in Tirol gaan wonen. Maar volgens de VVV-reclame was dit een gebied met mooie bergen en knappe skileraren. Nou, ik zit me goed doemen al 13 weken door de blubber heen te sleuren. En stinken die rivier, stinken. Echt alsof je langs een open riool woont. Goed nog meer wateroverlast op drie, want ook in Nederland hebben we last van de hoge water in de rivieren. In Gelderland zijn campings begonnen met het evacueren van hun gasten. Ja, wij gaan vanaf vandaag onder water lopen. Althans een groot deel van de camping. Het is zover. Hè? De regenval in Zuid-Duitsland, die hoeveelheden water, die bereiken ons vanaf vandaag tot komende donderdag, vrijdag. Zal het water nog flink aanstijgen? En dat betekent dat we er geen droge voeten kunnen houden. En dus moeten alle campinggasten hun spullen pakken. En dat is vervelend. Meneer, uh, u bent, uh, bent de tras ook aan het slopen, zie ik. De voortent is bijna weg. Wat een groe. Ja. ja, het hoort erbij. He? Ja. Ach, en ben je gepensioneerd, die tijd zat toch of niet? Precies, precies, tijd zat. De hele dag in één reet te doen. <lacht> Soms zitten dagen tussen en dan staat meneer urenlang langs de waterkant. Gewoon strak voor zich uit te staren. Denk het aan al die tijd die hij heeft. En wat ook is, sommige mensen vinden het ook wel spannend. Goedemiddag, dames. Dag. Dag. Ja. Moet u nu inpakken? Nou, we staan op het punt om weg te gaan. Ja. Het is net nog... niet hoog genoeg. Nog net niet hoog genoeg. U <laughs> zit nog net met de voeten droog. Droog, ja. En nu moet u echt weg. Ja. We moeten weg, jammer genoeg. Alles is gepakt. is Gisteren ingepakt. Dan zat u nog zo en lekker. Buitententen allemaal. Iedereen is hier nu van het terrein bijna af. Even hier het hoekje. De tent hebben we gisteren al opgebroken, de voortent. Ja, daar staat ook. Ja, ja daar is daar het water een ook. bankje. Ja, waar nu het water staat, daar was dus voor hebben we vrijdag nog op een bankje gezeten. U kan er bijna vanuit. Twee centimeter. Vanuit u hier. Vanuit u. Vanuit. 20 minuten. Ja, ja. ja.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 En dat moet ook. Als je meer keuzevragen hebt, ja, dat, dat kan niet drie absurde antwoorden zijn... en één antwoord goed. De andere antwoorden moeten plausibel zijn. Als je ze maar uit kunt lekken. Precies. Precies. En dat was ook het probleem volgens veel leerlingen. Laks kregen over dit examen veel klachten binnen. Oh. En dan nog nummer één. Dat zijn de problemen bij de Vira. Vanmorgen schreef Telegraaf dat NS-topman Bert Meerstad vertrekt... en dat de NS ook stopt met de Vira. Edwin van Scherrenburg van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het een met het ander te maken? Nou, om met Bert Meerstad uh, te beginnen. Die heeft eind vorig jaar uh, richting de Raad van Commissarissen aangegeven... Uh, toe te zijn aan een nieuwe stap. En er is een opvolger gevonden. Uh, en die hebben we vandaag bekendgemaakt. Dat wordt uh, Timo Lugges. Hmm. Nou, leuk. En, maar, maar wij zijn zo benieuwd naar die problemen met de Vira. Oké, okay, dus um, Bert Meerstad moet het Vira-dossier nog afwikkelen. Hij is tot 1 oktober hier om juist, uh, zoals hij ook is afgesproken... met de staatssecretaris, uh, ja, die belangrijke opdracht... Uh, zoveel mogelijk af te ronden... Afteronde. En wat verstaat u dan onder uh, afronden, meneer van Scherrenburg? Uh, voor wat betreft Meerstad, ja, die heeft aangegeven toe te zijn naar een nieuwe stap. Ja, dat en, heeft u al verteld, uh, uh, meneer van Scherrenburg. Ja, dat, dat begrijpen we wel. Alleen wat wij, met wij bedoel ik mezelf en collega Lara hier... wat wij zo graag willen weten, is of de NS echt stopt met die vieren. Ik kan op dit moment wat zeggen over het vertrek van uh, Bert Meerstad... die na 12 jaar uh, NS-directie dus bij 1 oktober stopt. Ja, dat uh, zei u al inderdaad. Dus dan zegt u eigenlijk... Um, ik probeer u te begrijpen hoor, v vandaar mijn vragen. Ja, ja, het is niet zo dat we hier een ontzettend vervelend mannetje beginnen te vinden nu. Echt niet. Dat uh, de NS nog geen besluit heeft genomen over de Vira, klopt dat? Ik kan daar verder nog niet op vooruit lopen. Het enige wat ik u kan vertellen is dus dat uh, Bert Meerstad na 12 jaar uh, per 1 oktober uh, stopt en ja. plaatsmaakt voor Timo Huges. Ja, dat zei u al inderdaad. Ja, dat zei je al inderdaad. Maar stop je nou met die fucking rammelbak of niet? Er vindt inderdaad vandaag een gesprek plaats bij het ministerie van INM. Hé, hey, dat is opmerkelijk. Ja. Ja, en het is omdat jullie gaan stoppen met de Vira toch? Dat hoor je mij niet zeggen. Nee, nee. Wat hoor ik u eigenlijk wel zeggen, meneer Berscherm. Nee, dat Bet Meerstad 1 oktober vertrekt en plaatsmaakt voor Timo Hugues. Yes. En daar zijn we zeer mee verheugd. Wacht even, hoor. dus je bent blij dat Bet Meerstad ophoepelt? Dat hoor je mij ook niet zeggen. Nee, nee, maar je zegt net wel dat je blij bent dat Bet Meerstad erop en Omdat je ook niet echt blij bent dat Timo Hugues nu een nieuw baas gaat worden. omdat je vindt dat hij een gek hoofd heeft. Nee hoor, dat heb ik niet gezegd. Je, wel, je, wel, wij, <laughs> wij, wij hoorden je net zeggen dat je vindt dat Timo Hugues een hele vreemde man is. Dus die gelooft in kaboudertjes en heel vaak hoedjes draagt die gemaakt zijn van cavia's. Dat heb ik niet gezegd. Dat, dat, dat, heb je, dat zeg je net vlak voordat je zei dat blaadjes op de is helemaal niet erg is en dat jullie dat als excuus gebruiken voor wanneer een avond tevoren een bedrijfsfeestje was en wanneer jullie een enorme kater hebben en geen zin hebben om te werken. Nee hoor, dat heb ik niet gezegd. Ach, wel, Lara, dat zei hij toch? We hebben ja. gecommuniceerd over het vertrek van Bert Meerstad en die uh, maakt per oktober, 1 oktober plaats voor Timo Huges. Ja, waarvan jij dus net zei dat hij een geheime liefdesrelatie heeft met Bert Meerstad. Dat hoort je mij niet zeggen. Je bent, oh ja, raar bedrijf. Heel ja. vreemd. Tot later, weer de dan straks. dat Ja. Leuk. Ja, Turkije Het begon allemaal als een klein protest op het Taxinplein in Istanbul... en tegen de komst van een winkelcentrum. Inmiddels uitgegroeid tot massademonstraties. Niet alleen in Istanbul, maar in tientallen andere steden. Vannacht ging het er opnieuw behoorlijk heftig aan toe. Traangas, waterkanonnen, rubberen kogels. De politie heeft te hard ingegrepen. Eén uh, dode bevestigd, als ik het goed heb. Uh, rond de 1700 gewonden... Uh, 1700 gearresteerden, rond de 1000 gewonden. En uh, er geldt inmiddels een, een negatief reisadvies voor dat plein in ieder geval. Journalist Erdal Balci, goedenavond. Goedenavond mij. Jij bent in Istanbul? Ja, ik Op... ben in Istanbul. In Besiktas, een wijk daar? Ja, dat is uh, ook uh, in het centrum van Istanbul, vlak bij vlakbij uh, taxi eigenlijk. En ja. uh, Besiktas heeft ook een belangrijk uh, winkelcentrum waar het ja. uh, een en ander is gebeurd. Hoe, hoe was het vandaag daar? Ja, vandaag uh, overdag uh, uh, begint het uh, uh, rustig te worden. Maar uh, de demonstranten uh, hebben volgens mij de afspraak om uh, alleen uh, s'avonds de, de straat op te gaan. Uh, door de week staan. Mm. Want uh, veel demonstranten werken ook. En ja. uh, ze rusten ook uit, denk ik, overdag. En uh, ja, nu is het weer uh, uh, heel druk uh, in de straten. En zelfs de huisvrouwen zijn bezig met... Uh, Schotten en pannen en uh, ze maken uh, een heel lawaai niet. Ja, ik hoor het inderdaad. Ja. Uh, vannacht was, was een heftige nacht. Hè? Er werd gesproken van uh, echt grof geweld. Uh, wat is de verwachting voor nu? Ja, ik denk dat het uh, niet uh, minder wordt. Uh, is, ik ben uh, gisternacht uh, de straat opgegaan... en uh, heb uh, ja, de woede in de ogen van de demonstranten gezien. En uh, ik heb niet het idee dat het in één dag uh, minder is geworden. Want elke dag uh, zijn er meer, minder, of, uh, meer gewonden... En uh, ja, we krijgen meer kameraden erbij en uh, het wordt uh, uh, steeds erger. En ik denk dat vanavond niet alleen in Besiktas uh, wordt gevochten, zoals uh, gisternacht, mm. maar ook in uh, taxi misschien. Ja, je, je zegt we en, en kameraden. Doe jij mee? Nee, ik doe niet mee. Ik ben, uh, ik ben wel professioneel genoeg om, uh, om daar niet aan uh, mee te doen. Maar je ziet ze wel als jouw kameraden? Uh, ja, ik, heb, uh, ik kan wel begrijpen dat, uh, dat men heel erg uh, uh, boos is op uh, premier Tayyip. Uh, ik heb uh, de mensen gesproken en hen gevraagd wat hun grootste bezwaren zijn. Ja. En heel veel mensen zeggen, uh, de, de, de manier waarop hij uh, uh, tegen ons uh, praat... Zijn arrogantie en mm -hmm. zijn pogingen om onze vrijheden te beperken. En ik kan me er uh, heel goed uh, in vinden. Ja, Vandaag uh, had hij ook weer iets gezegd. Hè? Um, voordat hij op dat onofficiële naar, uh, uh, uh, bezoek naar Marokko ging... hield hij nog even een kleine persconferentie en hij riep op tot kanten, Maar hij zei ook, um, ik verander mijn mening niet onder druk van een paar bandieten. En als ik ja. jullie uh, 200.000 mensen op, st op straat zet, dan kom ik met een miljoen. Uh, ho hoe is dat uh, gevallen bij de mensen die jij hebt gesproken? Ja, uh, hij heeft ook gezegd uh, uh, dat als je uh, een paar keer uh, in de maand uh, alcohol drinkt, dat je een alcoholist bent. En uh, hij ziet mensen getrunken. dronklappen. En, uh, goed, ja, ik ben vandaag naar het bolwerk van uh, de AKP gegaan, uh, Fatih, uh, mm -hmm. heet die wijk. En uh, ja, daar zijn die woorden wel goed gevallen, maar uh, in de uh, uh, seculiere wijken zoals Besiktas en uh, Taksim en. Uh, uh, ja, andere wijken uh, wordt men nog kwader, uh, ja. Maar de, grote, de grootste angst hier is dat de AKP-jeugd, zoals uh, Tayyip Erdogan het zelf heeft aangegeven, de straat op gaat. Ja. En als dat gebeurt, dan uh, krijgen we hier een uh, echte burgeroorlog. En ik heb vandaag uh, dus in die wijk gesproken. En uh, een van die uh, mannen heeft tegen me gezegd dat uh, als er uh, gevochten wordt op straat hier, dat het veel erger gaat worden dan in Syrië. Want in Syrië zijn. Uh, twee groeperingen die tegen elkaar vechten, ja. maar in Turkije heb je misschien wel vijftig groeperingen ja. die elkaar het uh, licht uh, in de ja. ogen niet schullen. Maar jij zegt, van als die jonge aanhangers van Erdogan de straat op gaan, dan loopt het echt uit de hand. Verwacht je dat? Ja, uh, het hangt ook een beetje af van uh, de houding van de uh, demonstranten. Uh, uh, als dit uh, maanden voortduurt en uh, het systeem is helemaal ontwegeld. want uh, de belangrijkste Centra van, uh, van de stad zijn uh, onbegaanbaar en het is slecht voor de handel. Ja. Ik denk dat uh, uh, niet alleen de AKP-jeugd, maar ook de winkeliers uh, uh, uh, uh, boos beginnen te worden. En ja, na een paar weken hebben we, hebben we denk ik wel een andere situatie. Ja, nou goed, uh, dit, dit is dag vijf inmiddels, hè? Vanaf vrijdag dag vier dus. Ja, ja Nou, laten we hopen dat het. Uh, rustig wordt, lijkt mij. Jij houdt het in ieder geval daar in de gaten, journalist Erdal Balci. Dankjewel. Geen dank. Vanuit Istanbul. Twee dames hier in de studio. Twee uh, Turks-Nederlandse jonge dames. Um, namelijk Veftzi, Sajin en Efsa Ustuner. Goedenavond. Goedenavond. Beiden, Goedenavond. U, u, jullie hoorde, ik hoorde jullie al een beetje op de achtergrond. Um, Efsa, jij hebt familie in Turkije. Zeker, ja. directe familie ook. Ja, en en veel vrienden, ook Turks-Nederlandse vrienden... Uh, die hier uh, geboren, getogen zijn, um, ja. uh, gestudeerd hebben uh, en geëmigreerd ja, ge zijn naar dat land. Je hebt ze gesproken, wat, wat is hun verhaal? Hoe kijken zij hier tegenaan? Nou, ik, ik vind het inderdaad belangrijk, er, er, veel uh, AKP'ers en mensen die tegen deze demonstraties zijn. Die uh, zijn ontzettend aan het zeggen van, nou, de, de beelden kloppen niet en het klopt. Er zijn bijvoorbeeld uh, een Italiaanse politie die uh, traangas uh, spuit in de, uh, in de ogen van een hond en dergelijke. Dat blijkt dan met Turkse teksten daarnaast. Dus, ik probeer inderdaad eerstehands informatie te bemachtigen. En daar ja. hoor ik toch wel, en ook filmpjes. Ik heb er vlak voor ik hierheen kwam ook weer een gezien. Uh, de politie is wel degelijk, uh, uh, ge maakt gebruik van buitensporig geweld. Uh, tegen demonstranten die ongewapend zijn. Ja. Er is dus, ook onderzoek gestart naar het buitensporig ja, gebruik van geweld. Ja. ja, door de ministerie. En daar gaat een rapport van verschijnen die is openbaar. Uh, dat is bevestigd dus ik hoop maar dat er goed, wat uit gaat komen. Ja, uiteraard, er, er gaan nu gewoon veel dingen gaande. Uh, er zijn veel dingen gaande die gewoon buitensporig zijn. Ja. Uh, het zijn de kant van wat? de demonstranten, het zijn de kant van de politie. Ik bedoel, het is allebei uh, schiet nu doel uh, voorbij. Be benoem maar even wat dan het buitensporige is, want uh, weet je, het is op het moment dat je met tien agenten een vrouw belaagt die in haar eentje uh, niet omringt door andere demonstranten. Daar staat, haar handen omhoog ja. doet, zegt van ik ga, ik, heb, ik ben ongewapend. En, en ze zij schieten trouwens nog in een jurk. Niet alleen te ja, dat Water onder, waterkanonnen ze ja. gebruiken ook, ze gebruiken ook hun knuppels. Dus, en dit zijn gewoon beelden van. Dus eerstehands beelden die ik heb ja. gezien. gisteravond was vooral een hele heftige nacht. Er werd over gesproken. Uh, ik heb de beelden ook gezien. Wat... Wat mij uh, zo verbaast, maar goed, uh, dat is logisch, want ik ben een volstrekte buitenstaander... Mm -hmm. Is dat het zo snel uit de hand is gelopen? Nee, dat is helemaal niet verbazingwekkend. Dat was mijn vraag. Ja, inderdaad. Is dat wa is dat niet dat verbazingwekkend. Ga ik uitleggen. Het <laughs> gaat trouwens niet in strijd met jou. Nee, nee, nee, ik nee sowieso niet. Dat dit een strijd is van Turkse nee, Nederlanders, maar van Turkse Vertel, Turken. FSA. Want ik ben Nederlands. Ja. Ik ben gewoon een Nederlander. Ik ben hier uit solidariteit. Dat is voor mij belangrijk. Maar, maar, maar waarom belangrijk. is het in jouw ogen helemaal niet raar? Of, of gaat <laughs> waarom het helemaal niet raar? Het is een cumulatie. Uh, dit is niet, uh, uh, het is grappig dat uh, Erdogan vandaag in zijn persbericht. Ik heb hem zelf live gezien. Mm -hmm. uh, dat hij uh, zegt van. nou En die twee bomen, dat is ook al de kwestie niet meer. Want ik ga, ging ze niet eens om laten zagen. Ik ging ze met wortel en al. Zou ik ze uit de grond laten halen en die worden verplaatst? Dus zelfs dat is geen issue. Dus waar gaat het over? Dat bagatelliseren, uh, dat heeft natuurlijk ook. Uh, maar dat was van de aanleiding van de bagatellisatie. Heeft ja. te maken met uh, uh, bijvoorbeeld de, uh, uh, de lipstift... Affaire, de afge Ik noem nu korte, op korte termijn. Ja. De abortuswet. Die is ver, uh, die iets strenger is geworden. De, uh, de rode lipstift-affaire. Uh, dat, dat weet je bij Turkish Airlines. De alcoholbevrijders. Bestuurders mochten geen lipstift meer open. Ja, ja, dat zou niet bij hun. Het is natuurlijk nooit vanuit geloof. Hè? De, de, het wordt altijd gezegd van: dit wordt gedaan omdat het niet past ja. bij de nieuwe Ottomaanse outfit. Bla bla. Ja. De abortus. Maar ook uh, uh, toen een hele antieke een antieke komt. Een oude, hele oude bioscoop mm -hmm. in. bij Taksim. Uh, is gesloopt. Ook weer voor, te, uh, voor een winkelcentrum. Uh, maar het bouwt... zijn al die kleine. of kleine dingen. maar al die dingen bij elkaar. Die, waarvan nu de bevolking. zegt. of een gedeelte van de bevolking. Dit is klaar, we gaan de straat op. Ja, het is zo in die zin klaar. dat uh, uh, hij. Uh, alles wat hij sloopt, daarvoor in de plaats komen of moskeeën of winkelcentra. Alles heeft, is handel gedreven. Uh, alles is uh, in zijn visie, dat mag. Hij is gekozen natuurlijk. Ja. Maar het vernietigt ook een karakter van Turkije. Maar geeft het dat het recht worden... om nu half Turkije te slopen? Om te demonstreren en daarbij nee, alle eruit de in te gooien? Want en jij, alle banken ja, te slopen. Eh, v v v v v jij hebt vandaag een stuk geschreven, ja, een opiniestuk... Heb... Ja. Uh, uh, waarin je zegt, onder andere als ik het goed even uit mijn hoofd heb... Um, alles wat um, Erdogan heeft opgebouwd de laatste tien jaar... wordt ja. in drie dagen vernietigd. Ik zie het er Erdogan anders. wordt neergezet als een halve Assad, schrijf je. Ja, dat, dat, dat is zeker U, het geval. dat eens uit. Uh, dat wil ik best uitleggen. We hebben de afgelopen tijd hebben we heel wat positieve berichtgevingen... over Turkije gehad, met name over de economische groei. Maar ook de, werklij, de werkloosheidscijfers... Um, de, de situatie met betrekking tot het gaat onderwijs, economisch heel goed. Ja, het kijken. gaat economisch heel goed. Ik bedoel, mm -hmm. een week geleden zouden nog heel veel landen zeggen: Goh, go, go, wat gaat het goed met Turkije? En nu kijkt niemand meer om. Ja, we kijken wel om naar nou, hoe zielig ze er nu eigenlijk bij staan. Hoe erg het er nu aan toe is in principe. Maar het gaat economisch niet goed. Want het bruto-nationaal product kan op verschillende punten groeien. Uh, in Turkije groeit het vooral uh, uh, op consumenten... die in toenemende mate van geleend geld uh, uh, consumeren. Dus uh, producten kopen. Ja. Dit, is niet, dit, is dit is waar... Want het bruto-nationaal product kan uit verschillende... We praten hier niet over economische groei of zo. Ik nee, bedoel, nee, uh, je noemt dat het zo goed gaat in Turkije. Laten we er geen uh, kippenhof van maken, dames. Zo, hoog, Laten we er geen luisteraar meer over. Maar FF, zie je waarom... Waarom grijpt dit jou zo aan? Want ik heb je stuk gelezen, het is best fel. Het is niet fel, het is gewoon mijn mening. En het is mijn gevoel ook. Dat zit er natuurlijk ook wel in verwerkt. Maar het is met name omdat... Kijk, een tijd gaat het heel erg goed. Die man, ik ben het niet eens met alles wat de APK... Partijen doet ja. dat, dat hè, de abortuswet, et cetera. Daar sta ik volledig niet achter. Ik bedoel, ik heb dat ook in mijn stuk beschreven. Turkije kan en moet op heel veel gebieden nog vooruitgang boeken. Dat staat gewoon vast: vrouwenrechten, milieu, hè, eh, eh, je, je, vrijheid van meningsuiting, journalistiek. Dat moet allemaal nog vooruit gaan. Maar ik vind dit hè, de manier waarop. Hm? Je zegt eigenlijk, die, als die demonstranten het met dingen niet eens zijn, prima, maar dit is niet een manier. Nu... Nee, maar wat kijk, doen ze dan volgens jou? Kijk, dag één, ik heb begrepen dat, dat, er, dat men is begonnen met het opzetten van tenten. En dat ging vrij hmm. vredig. Dag één, dat is vol, volgens mij, is goed begrepen, vorige week maandag. Nou, niks aan de hand. Dag twee, begonnen ze de bouw of uh, de sloop van een muur tegen te houden. En toen ging het eigenlijk mis. Daarna is steeds meer politie erbij betrokken geweest. Nou, de actie van de politie was ook niet even slim. Ja, kennelijk, we kennelijk, als je de beelden ziet, en dat zijn duizenden mensen ja, die Ja, maar de dat de straat is dus opgaan. de grap. Dat is dus de grap. Er zijn duizenden mensen die de straat op gaan, maar er zijn miljoenen mensen die thuis zitten. En die vergeten wij. Wij vergeten in Nederland dat. Ja, je kan wel lachen, maar het is wel zo. Er zijn miljoenen mensen die thuis de bank zitten, wellicht uit vrees om naar buiten te gaan. Nou ja, 50% heeft natuurlijk ook. Ja, voor ik bedoel, hem we kunnen toch niet zeggen. Die man die is uh, de, een dictator, want hij, hij al wil die, alles doorboren. Al zo. die dat dingen die EFSA net noemt, hè, van uh, die, die lippenstift. En dat was natuurlijk het geval dat hij een, tijde, een paar jaar geleden wilde die overspel strafbaar maken. Kijk, uh, hoe, hoe, Turkije, hoe Turkije, is een land? Turkije is een land dat is altijd verdeeld geweest. Turkije, is, in de, Turkije heeft periodes gekend waarin de Koran verboden werd. De Isaan is in een Turks omgero omgeroepen. 18 jaar lang, omdat het Arabisch verboden was. Maar denk, ja. jij, denk jij dat Erdogan stiekem door allerlei regels en wetten... toch Turka Nee, is ik steeds niet... islamietisch aan limieten maken Nee, nee, nee, nee. want ik denk dat de grootste angst van de demonstranten... een groot deel, niet van iedereen... Kijk, het begon allemaal met het milieu en de bomen. Daar dus sta ik volledig achter. Maar op een gegeven moment kwam die omkeer. En dan kreeg je al die toestanden, et cetera. Nou, daar, daar sta ik totaal niet achter. Ook oh, hè, de manier waarop het nu gaat. Hm. Maar de mensen zijn bang dat de circulaire staat, dat de circulaire Turkije uh, verloren, gaat. verloren ja. gaat. Nou, die angst zie ik niet terug. Die ik zie jij niet. Door, en EFSA, door... die zie jij wel terug, die angst. Daar do ben do echt door bang het verbieden voor. van rode lipstick, maar niet roze, ga je dat niet maar, verliezen, hoor. EFSA, jouw familie woont daar, die, die heeft nee, er ook moeite ook. mee. Waar, waar zijn ze bang voor? Uh, um, no benoem precies het eens. Dus. Nee, precies, de, de, het kwijtraken van vrijheid. Het ding is eigenlijk dat ik... Uh, en daar nou ga ik straks hele boze mailtjes krijgen... maar ik ben ook niet voor het aftreden van de huidige regering... omdat ik ook aan de overkant niet een bekwame leider zie... die het zou over kunnen nemen, die het beter... Precies, ik de oppositie zie het niet, is niet sterk genoeg. Ik zie het op dit moment niet dat het ook een... op en over tien maanden zijn verkiezingen, dus dan is het ook al opgelost. De Turkije zal spreken. Dus ik ga er ook niet. Ik zeg ook in tien jaar tijd is bijvoorbeeld de zorg toegankelijker geworden. Hij heeft echt ook goede dingen gedaan. Corruptie aangepakt. Dus daar ben ik. Turkije ook echt vak in. Maar hoe op denk de kaart je dan dat dit gaat aflopen? Maar, want net als er Maar Wat wel zo is, ja. is dat de vrijheid. Ik, waarom ik solidair ben met de demonstranten daar. Ik vind dat je hier waar dan ook, in welk land dan ook, de straat op mag gaan... als jij het gevoel hebt dat jouw vrijheid in het geding is. Ja. En dat zei president dus vandaag ook. Dat hoort bij een democratie. Mensen moeten gewoon de straat op Zeker kunnen. Weten. Ja, maar het gebeurt niet gewoon. Ja, maar dat mensen is moeten wel een vergunning aanvragen om de straat op te kunnen gaan. Hoe, uh, dat is in Nederland We hadden net uh, Erdal, journalist vanuit uh, Istanbul, die zei... Uh, nou ja, het... Het loopt echt uit de hand als de jonge aanhangers... Van ik de de zeker de niet. Ik wil Denk je dat dat gebeurt? Vandaag. Weet ik niet. Ik wil daar ook niet over speculeren. Ik ga ook absoluut niet uithangen alsof ik weet dat het niet gebeurt of wel gebeurt. Ik weet vind je het het, niet. Vind je het ik eng weet niet wat er nu gebeurt? Nee, ik, ik vind, vind het dat het, het tot eng. nu toe He? goed is. Ja. Ik spoor op dit moment aan wat er gebeurt, omdat het vreedzaam is. Maar natuurlijk op de lange termijn vind ik het eng. En weet ik ook niet, uh, kan het... Uh, ik wil daar niet over speculeren. Ik weet niet wat het op de lange termijn brengt. Ik, voor, voor mij is dit hoop. Voor mij is het een stukje te, uh, weer terugklemmen van vrijheid. Wat ja. we eer, of wat ze daar eerst wel hadden. jij vindt en het wel eng. Die, ja, Ik vind het, ik vind het behoorlijk eng, eng. Zoals Erdogan zelf ook aangegeven heeft. En de meneer in Turkije ook. Het wordt steeds erger. En, en de, als, de, op protesten bedoel je? de protesten ja. worden erger, de gevolgen worden sterk, steeds erger. Hè? Er is vandaag iemand overleden, dat, dat wil niemand hebben. Dat willen demonstranten ook niet hebben en dat, willen we, dat wil helemaal niemand hebben. Maar als je dus krijgt dat AIKP-aanhangers, vooral die jongeren... er worden nu vanuit Twitter, ik, ik volg het allemaal... worden allerlei oproepen ge, uh, gedaan... Vooral kalm blijven, niet op ingaan. Want als die jongeren de straat op gaan, dan kan, dan kan, je, echt, dan kan je echt ernstige gevolgen krijgen. Wij praten er hier over, maar wat is vrijheid? Vrijheid is ook dat je daar op de televisie, stel dat de he hele dam bezet wordt en geen één Nederlands kanaal daarover bericht. Daarvoor zit ik hier. Uh, niet voor eigenlijk om, niet om Atatürk te verheerlijken, niet om, eh, om, om de AKP uh, de zwart te maken, maar wel voor ja. vrijheid. Goed, dames, het ja. is duidelijk. Exit Holland. We gaan even naar Griekenland. Als er één land is in Europa dat er economisch slecht aan toe is, dan is dat natuurlijk Griekenland. Maar veel Grieken die hebben wel een beetje genoeg van al het gezomber om het land uit de put te krijgen, doen opvallend veel Grieken nu vrijwilligerswerk. Onze Exit Hollander in Griekenland is Danielle Keijholts. Danielle, goedenavond. Hai. Hai. Wat voor soort werk dan doen ze? Ja, dat loopt uiteen. Je, je hebt bijvoorbeeld jongeren die, die restvoedsel ophalen bij restaurants, om dat vervolgens uit te delen bij bijvoorbeeld verpleeghuizen of aan zwervers en je hebt ook jongeren die, die de grote pleinen van Athene schoonvegen en, en jongeren die muziekles geven in ziekenhuizen of op basisscholen. Dus van alles. En zit dat een beetje in de aard van de Griek om dat te doen? Uh, nee, voor de crisis bestond er eigenlijk helemaal geen cultuur van vrijwilligen. Dat is nieuw en dat is echt uh, nou ja, misschien wat door de crisis ontstaan. Uh, je ziet dat jongeren echt heft in eigen handen nemen. In eigen hand nemen. Uh, ja, en het, het aantal vrijwilligers is echt verdubbeld. Ja, ja. En wat vind jij het meest bijzondere? Want je hebt natuurlijk je bent er even uh, ingedoken. Ja, uh, nou, ik ben zelf onder de indruk van een initiatief dat Repower Greece heet. Uh, en zij zorgen dat al het goede nieuws uit Griekenland de wereld in wordt gestuurd. Dus eigenlijk zijn ze een soort van... Vrijwillig PR-bureau voor Griekenland. Want ja, als je vaak genoeg goed nieuws uitstuurt, dan krijgen mensen binnen, maar ook buiten Griekenland, op een ja. gegeven moment ja, een betere indruk van het land. Van hé, hey, het is niet alleen maar ellende, maar er gebeuren ook een hoop mooie dingen. Maar wat, dus wat manier... voor soort uh, berichten verzinnen ze dan? Uh, nou, nou ja, bijvoorbeeld uh, dat er een Griekse olijfolie in de prijs is gevallen. Of dat er een nieuwe. ...app is gelanceerd waar je Griekse geschiedenis uh, helemaal kunt doorbladeren. Ja, ja. wat ik net zei, dat het aantal Griekse vrijwilligers in de afgelopen twee jaar is verdubbeld. Dat is ook goed nieuws. Ja, ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel logisch. Ik, bedoel, ik vind het wel een mooi verhaal, zeker omdat het niet, kennelijk niet in de aard van de Grieken zit. Maar ja, je moet toch wat? Anders moet je de hele dag een beetje op het strand hangen. Je moet wat, ja. En dat je iets kan bijdragen aan het land dan. op op mee te meeggenomen. Maar is het, is het ook echt vanuit het gevoel... Um, ...laten we proberen op die manier Griekenland uit het slop te trekken? Uh, ik denk het wel. De Grieken zijn heel trots op het land. En die, uh, nou ja, die, die voelen zich ook wel een beetje in de steek te laten door een overheid. En dit is een manier om, uh, om er toch nog iets van te maken. Ja. En om aan de buitenwereld te laten zien van hé, hey, we zijn er nog en uh, kom, kom hier op vakantie. En we hebben lekker goedkope olijfolie. Dat ook, ja. ja. Goed, Daniela ja in Griekenland, dankjewel. Oké okay, hoi. Dit is Radio. 1. Met het NOS-journaal van half tien door Admegens. Veel wateroverlast in het zuidoosten van Duitsland. In de stad Passau bijvoorbeeld heeft het water in ruim 500 jaar niet zo hoog gestaan. De stad staat grotendeels onder water. En het ergste is nog niet voorbij, want morgen bereikt het water pas de hoogste stand. De regering van Beieren stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp. Staatssecretaris Mansveld hoopt dat ze vrijdag de Tweede Kamer kan informeren... over de gang van zaken rond de Vira. Aan het begin van de avond bevestigde ze dat de NS wil stoppen met die trein. Mansveld vindt dat verstandig, maar wil nog wel deze week een onderbouwing. En daarin moet staan wat de financiële en juridische gevolgen zijn... en hoe de NS de gevolgen voor de reiziger denkt op te vangen. Gerrit Salm wil de komende jaren graag bestuursvoorzitter bij ABN AMRO blijven... heeft hij gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. De huidige termijn van Zalm loopt volgend jaar af. Maar hij knoopt er dus graag nog een paar jaar aan vast. En doelman Maarten Stekelenburg gaat alsnog naar het Engelse Fulham. Volgens Franco Baldini, de sportdirecteur van AS Roma... hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfer van de voormalige Ayersid. Liet hij weten aan Corriere Dello Sport. In januari ze een overgang van Stekelenburg naar Fulham nog af. Met de transfer zou nu een bedrag van 4,7 miljoen euro zijn gemoeid. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Zometeen bellen we met de voetballer van dit de moment. Dat kan natuurlijk alleen maar Arjen Robben zijn. En we bellen ook nog een van de twee Haagse rechters die vanaf vandaag een enkelband dragen. Ze willen meemaken hoe het is om die straf te ondergaan. En wil je mee twitteren? Hashtag today. En Luc, die heeft de leukste van vandaag. Ja. Nee? Ja, het het is is een met... was het geen goed dagje. Nou, het, was sowieso, het is sowieso niet zo'n hele goede week. Dus vanaf vorige maandag tot nu. Het is een beetje, een beetje rustig, is het allemaal. Er moet even weer een, moet even weer een lekker koningsliedachtig achtige oh. relletje komen. Oh. Nou goed, uh, Vira is trending topic, want de NS wil daarmee stoppen. Henk Canning, die zegt, nou, voor die 6, miljard van de Vira, 6 miljoen van de Vira... had de Nederlandse staat ook Lionel Messi kunnen kopen... en hen als omroeper op Utrecht Centraal kunnen laten werken. Oh. Karel Henke, die zegt, de Vira is niet meer. Gaan we nu weer gewoon met het vliegtuig naar Brussel... Uh, Ed Boeien 50 die zegt, nou, die Vira die lijkt wel verdacht veel op de Fiat Multiplaat. Dat was ook al zo'n mega succes. En Frank Beurskunst, die moppert nog even door. NS stopt met de Vira, nu weer miljoenen weggegooid geld, te gek voor woorden. En wie zijn de dupe en mogen betalen, vraagt de EK. Hij geeft geen antwoord en wat dan wel grappig is... in zijn Twitter-bio beschrijft hij zichzelf als een positief ingesteld mens. Gisteren. Vrijdag praat het kabinet erover. gert Jan Kessies, die zegt nog even... als het kabinet doorgaat met de Vira... stel ik voor dat ze zelf de testritten gaan doen. En in Almere is men begonnen met het bouwen van de ijsdome. Hoorde het net al. Een nieuw schaatstempel moet dat worden. Johan de Graaf maakt zich wat zorgen. Hij zegt Almere begint binnenkort met die bouw. Tiaf staat ook met de bouw. Beide stadions gaan straks elkaar kapot concurreren. De Vries Jaap Temming is ook bezorgd. Hij twittert we kunnen binnenkort alle topsportfaciliteiten opdoeken. Alles kan binnenkort in Almere. En over de financiering is nog wel wat onduidelijkheid... of eigenlijk... Een Alleen maar onduidelijkheid. Andries Bakker was bij de perspresentatie en hij zegt: Persoonlijk heb ik nog net zoveel vragen over de financiering als voor de persconferentie. Dus dat wordt nog wel vervolgd. Ja. Dat is het dan, maar het moet toch wel eens een keer wisselen. Nou, ja, dat doen we aan, Luke. En zo. Ja. Gooi, gooi gewoon er dan Gooi Het is leuk, gewoon even lekker rellen. Even lekker rellen. Daar heb ik zin mm. in. Had jij nog iets te rellen, Erwin? Nou, heb je ja, nog ja, een... een roddel of zo? Nee, nee, ik heb weinig te roddelen. Nee, sorry. Een Een BN, nee, een BN die uit de band springt. Of een politicus die ineens weer iets raars gaat zeggen of zo. Hmm. Zoiets. Kom op, jongens. <laughs> Doe het voor Twitter. Ja. Je hebt nog 27 minuten, Luc. Ja, hm, ik ga zoeken. Hallo Oats. I can't go for that. Net uh, vlogen ze elkaar nog in de haren, FFC en F maar zitten we uh, gezellig te keuvelen. Heb je het bijgelegd, dames? <laughs> ja, ja helemaal. We in vijf minuten opgelost. Oh, de hele situatie. Mooi, Nou dat gaan jullie zo meteen uh, twitteren en dan uh, is het klaar daar met de demonstraties. <laughs> Goed, de uit 81 alweer was dat. Uh, met I can Go for that. <muchas> Vandaag is bekend geworden dat Penelope Cruz, die wordt de nieuwe Bond-girl. De, de Spaanse staat op het punt van het bevallen van haar tweede kindje. Dus ze is straks, tijdens de uitgerekend, tijdens de opnames 40. En daarmee is ze de oudste vlam van James Bond ooit. Ja, idioot hè? Dat ja. dat, dat dan, dan een kwestie is. Ja, precies. Um, dat nou wil ja, ik net zeggen. De jonge Wilpse Bond-girl is dus uh, ingeruild voor een MILF. Maar wel een lekkere, of niet? Erben, Penelope Cruz... Dat, is, uh, dat kan, ja. Dat, ja, dat kan uh, toch? Ja, dan denk ik dat, dat kan, ik, dat kan, kan absoluut. Ja, ja, ja. Nou, wij gingen op zoek naar de Nederlandse Bond Girl. Eentje die dus ook, ja, die, die sexy is, die slim is... en die toch al wel wat kilometers op de teller heeft. En toen kwamen we uit bij Ellen ten Damme. Ja. Ik zou best een Bond Girl willen zijn. Nou, ik kan al flikvlakkend en uh, op handen lopend... Uh, de, de criminelen omverwerpen en... Uh, ik kan heel hard wegrennen voor criminelen. En um, zeer fotoschiek. En zo zijn er twee. Eentje gaat even dood en de ander is dan de held. Die gaat met de held en um, begint een romance of zoiets. Dan nou, zou ik liever die zijn. Ja, dan zou ook wel James Bond zelf willen zijn. Eigenlijk, ik wil nog liever, Mensen toch meer voor het uitkiezen. En leuke gadgets en dat uh, loopt altijd goed af. Ja, hij reist de wereld rond en trekt me wel en hij uh, heeft de nieuwste snufjes ter beschikking. Vind ik ook leuk, zoveel knappers zijn er niet. Uh, hij heeft een store blik in de ogen. Ik ben uh, ouder dan uh, Penelope Cruz. En uh, ik was bij het Bond altijd nog de oudste, dus uh, wat dat betreft kan het nog... Uh... Ja, goede keuze. Ja, terwijl, ik, ik vind Ellen dan me zo niet bij jou passen, Ermen. Nou, de, waarom niet? Ja, weet ik niet. Het is veel te, veel te um, alternatief voor jou, denk ja, ik. Het is, het is een enorme atleten. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ze is wel ik, absolute... heb, ik heb haar wel een paar keer ontmoet en dan, en dan staat ze gewoon naast je. En dan legt ze gewoon tegelijkertijd ook nog even een been gewoon in hun nek. Ja. En dan staat ze gewoon rustig door, door te praten. Ze was atletiekster. Ja, uh, ja nou, uh, Tunster. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik zie haar helemaal in die James, James Bond film en dan flikvlakkend en salto's maken. Geweldig. Dus <lacht> het mag meteen. Ja, dat is een goede keuze. We praten over sport, oh. want het is maandag. En dat doe ik dan met Erben. Um, ja. ja, nou ja, met de, nou ja, een van de, zo niet de grootste voetballer van dit moment, Erben. Nou, ik denk dat we nu al de sportman van het jaar 2013 uh, hebben al. Dat wordt gewoon dus Arjen Robben. Want het is echt, uh, hij werd landskampioen. Hij won afgelopen weekend de beker. Hij was de man van de wedstrijd uh, tijdens met, met, met de Champions League. -finale. Hij scoorde voor Bayern München en werd winnende doelpunt. Met nog één minuut te gaan, hè? Ja, Arjen Robben. Arjen Robben, goedenavond. Goedenavond. Ben je nu een beetje met blosjes op je wang als je Erwin dit hoort zeggen? Ja, dat is wel, als je dat zo hoort en uh, je hoort het nog allemaal een keertje wat je gewonnen hebt, dan uh, <laughs> ja, blijf genieten, blijft genieten. Sta je elke dag op en dan denk je, zo, dat heb ik toch wel mooi geflikt. <laughs> ja, het is heel gek, want je leeft echt helemaal in een roes. en, en ja, Helemaal zo na zo'n Champions League finale en dan, dan, ja, dan moet je ook nog een beker finale. En, ja, dus echt, echt in een roes. En dan, ja. Ja, je hebt eigenlijk nog niet echt een moment uh, dat je echt zoiets hebt van ja we hebben het wel al allemaal geflikt met z'n ja. Nou, je bent alweer in Nederland, hè? Je, bent alweer, ja. uh, je, gaat, je, gaat, je gaat op schoolreisje naar China en, en, en uh, in Indonesië. Heb je er een beetje zin in? Ja, ja ik heb mijn luchtpakketje net klaar. Ja? <laughs> ik, kan, ik kan me eigenlijk best voorstellen dat je er eigenlijk wel zin in hebt. Gewoon met je voetbalmaten even een beetje nagenieten van het fantastische seizoen. Ja, nou nee, ja, dat is, ook, dat is ook wel zo. Het is, uh, het is ook altijd heel dubbel. Ik bedoel, aan de ene kant heb je zoiets van... Oh, je hebt de hele tijd natuurlijk ja, constant uh, in die spanning geleefd, en Elke keer met die druk van het moet te presteren. En je moet en je moet. En nu is die spanning natuurlijk helemaal weg. En dan heb je aan de ene kant iets van, nou, laat mij lekker op vakantie gaan. Maar aan de andere kant... Ja, het is ook wel leuk. En ik bedoel, de sfeer is hier altijd uh, top. Uh, er zijn een paar mm. jongens die, die kennen ik natuurlijk al jarenlang. Dus, wat dus is het, wel, wel, wel het is ook wel gezellig om de tripje te maken. Ja. ja, het is leuk. Maar daar ga ik het toch niet over. We gaan het niet, niet uitgebreid over China ja. hebben. Ik wil het toch even hebben over, over iets heel anders. En dat is over juichen namelijk. Want ik heb, ik heb zelf <laughs> oh. namelijk. Ik heb zelf redelijk. Even over mezelf. Ik heb zelf redelijk geschaatst. En als ik altijd vond, oh, dan was. Dan was, dan was ik altijd vrij enthousiast. En ik kan me nog wel een keer herinneren dat ik een keer, uh, ik werd derde op een WK, WK afstanden of 500 meter. En toen heb ik echt drie ronden drie ronde lang daarna gewoon als een idioot staan juichen. En ik heb dat wel, wel, wel, wel, eens, wel eens teruggekeken. En toen, ja. ik schaam me kapot als ik dat, als ik dat, dat, dat, dat weer van me terug zie. Heb jij, heb jij jezelf gezien toen jij de 2-1 scoorde in het Champions League finale? Ja, heb ik gezien, ja. En wat vind je daarvan? Ja, <laughs> nou, ik moet zeggen. Uh, ja, er zijn twee delen, denk ik. Ik weet niet waar je op doelt, want na het, uh, het moment dat ik die goal maak en ik, en ik loop weg, dan, ja, dan is het één. Ja dan, ja, dan heb je inderdaad. Uh, dat is een en een half vreugde. En, uh -huh. en, maar misschien bedoel je het moment dat ik nog een keer naar het publiek loop? Ja. <laughs> die bedoel je. Ja, die bedoel ik, ja. <laughs> ja. <lacht> nee, maar... ja, dat is inderdaad emotie. Als je dat terugziet, ja, weet je, dat ik, ik, ik heb daar nooit zo'n zo probleem. mee. Er zijn, zijn wel ook andere dingen die ik van terug zie Dat ik denk, nou jongen, had je beter niet kunnen doen of had je even anders moeten doen. Maar ja, ja het is ook, uh, je weet ook zelf denk ik net zo goed als ik. Uh, sport is inderdaad emotie. En, en mm. ja, soms gebeuren uh, er wel dingen. Maar je hebt er ook wel een beetje kritiek op gegeven, want je zou dan egocentrisch zijn. Hè? Doet dat ja. wat met je? Um, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, kijk, dus daar, daar is ook een verschil. Kijk, het, uh, of, ja, het egoïstische, dat hoort bij mijn spel. Ik bedoel, daar ja. heb ik absoluut geen problemen mee en dat zie ik ook niet eens als kritiek. Dat zie ik ook meer als een, als een positief punt en dat is ook de kracht van mijzelf. En daarom ben ik ook zo ver gekomen in de, de voetballerijen. Uh, het, het andere is een beetje wat ze soms in Duitsland. Dan gaan ze het uh, een beetje op het persoonlijke vlak gooien. En, en, en ja, dat zijn altijd, altijd van die onzinverhalen. En dat, daar kan ik me nog wel eens aan irriteren. Hm. Maar, maar het egocentrum is een beetje omdat je niet naar je teamgenoten liep, maar naar het publiek dan, hè? Nou ja, kijk. Je er uh, als, als je, dat, dat, ik vind dat zo als je daar. Uh, als ik daar al moet reageren, dan vind ik al, dus de speelde energie, ik vind het ja, maar ook, ik vind, gaat helemaal echt zo. Ik vind het wel heel, wel heel fascinerend, want het, het publiek, natuurlijk 90 minuten lang, probeert het contact te maken met de spelers. Ja. En dan, en dan, dan scoor je, voel je ja. dan niet van, dan moet ik ook contact maken met dat met, met, met, met met publiek. Ja, dat is dat dat toch doet, de ultieme kick toch? Ja, maar dat doe ik toch ook. Ja, maar dat, ja, dat klopt, is toch gaaf, gaaf toch? Ja, dat is, is, is, is fantastisch. Ik bedoel... Daar doe je het ook uiteindelijk voor. zo'n vol stadium, vol Wembley, 80.000 man, half Bayern en half Dortmund. En, ja, helemaal, uh, helemaal na afloop, maar ook, ook tijdens de wedstrijd. Uh, ja. ja, dat is gigantisch, dat is kipperval. Maar dan ren je naar na, na, na dat publiek toe, hè? En dan nee. schrik je dan een beetje van jezelf dat het erg mis Zit het onbewust? Zit het dan wel <laughs> zo diep? Schrik je daarvan, ja. van, van, van je eigen reactie? Ja, maar eigenlijk ook niet heel erg. Ik bedoel, uh, ik denk dat het misschien uh, ergens ook wel een beetje logisch is. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ja dat kan niet en dat moet je niet doen. Maar goed, dat zijn dan vaak waarschijnlijk mensen die uh, zelf niet heel veel met sport hebben. Nee. Uh, die okay. daar niet in, in kunnen leven. Maar ik, nee, ik vind het niet, uh, ik bedoel, uh, ja ik, ik vind het niet heel... Uh, het is ook niet heel overdreven erg of zo. Ik, ik doe ook niet, ik roep niet hele rare dingen of iets. Nee, nee. <laughs> ja, maar het is toch wel. Voor, ik, ja, ik vind het ik echt. Ik ben onwijs jaloers op voetballers. Want jullie mogen <laughs> namelijk echt twee, drie keer per week voor 60, 70, 80.000 ja. man voetballen. Ja. Dat moet toch iets met je doen? Voel je wel de enorme spanning die er altijd in, in, in zo'n stadion hangt? Dat moet ja, er een uitzonderlijk ja, dus gevoel vind... zijn. Ja, dat is het ook. Ik, ik ja, dat, dat vind ik ook. Ik kan het. En ik, ik, ik moet zeggen, dit soort potjes, die, die belangrijke potjes en hè, voor volle stadions, ja, daar heb ik nog een extra kick van. En ik ga daar ook eerder beter dan slechter door voetballen, moet ik zeggen. Ben je, ben je, ben je niet bang dat ooit ga je, ga, ga je, ga je stoppen met voetballen, dan, dan dat dit het wel ja. HET moment is, hè? Deze adrenaline kick, ja, die, die dat... vind je nergens meer. Nee, nee, dat zou goed kunnen. Dit, dit kan maar zo... Uh het mooiste moment uit de carrière zijn. Maar goed, ik heb nog wel een paar jaartjes voor. me. Mm. De, de toekomst ziet, ziet er goed uit met Bayern, Dus in principe nou ja, hoop ik het nog een keertje te kunnen herhalen. Maar daar moet je ook van dit moment... ook uh, ja, echt uh, ja. zoveel mogelijk van genieten als je kan. Maar Erben, want iedereen zegt altijd wel van... ja, sporters die stoppen zwart gat enzovoort. Mm. Bla, bla, bla. Maar mis je nou als sporter echt... Um, de aanbinding van het publiek? Mis je dat? Die aandacht? Nee, maar de intensiteit... Die is zo geweldig als je in een stadion bent en je heb, hebt iets en in één keer zo'n stadion ontploft. Ja, dan, dan krijg je bijvoorbeeld dan krijg je in een keer, in een keer kritiek omdat je een bepaald gedrag vertoont. Maar volgens mij is het bijna uitzonderlijk om dan nog gewoon normaal te, te reageren. Het is toch onwaarschijnlijk on, dat er 80.000 mensen... Je, je scoort een, bij voetbal is het heel mooi, want je scoort namelijk een doelpunt. Dus het is in één keer winnen. Ja. En het is in één keer zo'n heel stadion uit zijn dak. Nou, dat zo'n adrenaline kick. Dat heb je daarna nooit meer. Die heb je daarna nooit meer. Maar dat moet ook, dat, dat, ik denk dat heel weinig mensen ook zo eens echt kunnen, kunnen indenken hoe dat voelt. Als je daar in één keer... Je schrikt een beetje van jezelf. Want ja, het is toch, hij, hij, zit in, hij, hij zit er in één keer in. Even ja. berusting. En dan doe je dingen waar je, waarvan je achteraf af en toe denkt van... Ja, ben ik dat? Ja. Of heb je dat niet? Ja, absoluut. Nee, maar dat is ook zo. Dat, dat, dat, dat is absoluut waar. Maar dat is inderdaad het moment zelf. En... en ja, dan ben je helemaal door het dolle heen. Dan, dan, dan, dan weet je soms niet, bij, bij wijze van niet eens wat je doet. Nou. Ben je dan op, was dat moment het allergelukkigste in je leven, kan je dat zeggen? Uh, ja, in de sport. In de sport. Ja, ja. Afgezien van je trouwdag natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, dan ja doe ja, je goed hoor. Ja, ja. En de kinderen. Ja, maar je bent ja, natuurlijk een hele, eigenlijk ben je maar een hele nuchtere jongen uit Groningen. Had je ooit gedacht dat je, dat, je, dat je zo intens zou kunnen zijn? Uh, nou ja, het fanatisme zit er van kleins af aan in. Dat is absoluut. En uh, um, ja, dat, dat, dat kan ook heel rustig met een spelletje kaarten thuis. Dan doe uh, ja. ik ook uh, soms als eens ja, En daarom vind, ja, ik, het, nou, het, daarom vind ik het juist wat, ook zo mooi. Wat, wat doe je dan Arjen thuis met een potje kaarten dan? Dan sta je... Nou, ik... Uh, bij ons in de tafel daar staan, de ta onze tafel heeft al wel, wel littekens, er zitten wel deuken in van Dommelsteen Die jij dan wegsmijdt als je boos wordt. Ja, maar toch, hey, Je bent een echte winnaar, dat heb je, heb je nu, nu eindelijk bewezen, hè? want dat, dat, dat, dat, dat blijft voor de rest van je leven. Nu heeft Van Gaal gezegd van, uh, nou ik weet niet of we kans maken uh, tijdens het, het, het, het WK. Wat vind je daar dan nou van? Ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik denk dat, nou ja, kijk, natuurlijk we maken zeker kans, uh, absoluut. Alleen, uh, ik denk dat dat gewoon ook uh, uh, wel realistisch is, omdat je, je bent natuurlijk nog een team in opbouw en... Um... Nee, dat moet jij niet ook gaan zeggen, nee. kom op. Nee, ik, dat, ik snap het wel, maar... Maar nu ik, moet jij als winnaar nou opstaan dat. en moet je zeggen van, ja, ja maar nee. kom op, hé. Hey, maar het is ook, een licht, ik denk, er ligt gewoon een hele mooie uitdaging. En, uitdaging, en, wat uh, een absoluut. woord is dat? Mooi is dat, hè? Ja, dat klopt. Nee, jij hebt gewoon horen dat we gaan knallen en we gaan wereldkampioen worden. Juist! Nee, maar dat is het ons. En dat is ons ook, natuurlijk, dat, dat, dat gaan we ook doen. We gaan, okay. we gaan zeker knallen. Hè. Ik bedoel, maar goed, uh, ja, dat is altijd. Uh, dat ben je misschien uh, zelf ook. Uh, ja, we moeten realistisch blijven met z'n allen. Nou. Maar jij kan alles waar je Robin. Jij kan vanaf nu dat... alles. <laughs> ja. Jij gaat. Ach, die druk op je schouders, <laughs> mijn god. En daar pasteert hij alleen maar beter onder. Dus wat heb je, heb je zelf gezegd van Adrenaline, ja. druk, beter. Dus je moet wereldkampioen worden volgend jaar. Goed, bij deze afgesproken. Nu, Maar nu eerst even okay. lekker op schoolreisje. Arjen Robbe, goed dat je bij ons was. Dankjewel. Ja, geen bedankt. Oh yeah. Run 5, Middry. Niet echt toepasselijk. Maar we hebben we alles gehad. Hoogte en dieptepunten. Just scanning how it mixes in with mine oh. on the way. Misery. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Als het aan uh, staatssecretaris Fred Teven van Justitie ligt... dan gaan er in de toekomst duizenden veroordeelden hun straf thuis uitzitten... met een enkelband om. Heel simpel. En dan heb je natuurlijk mensen die denken... ja, hoe is dat eigenlijk om dat te doen? Dat vroegen twee rechters zich af van de rechtbank Den Haag. En daarom kregen zij vanmorgen rond half negen een enkelband aangemeten... die ze de komende vijf dagen gaan dragen. En een van hen is Jolande Wijnhobel. Goedenavond. Goedenavond. Persrechter van de Rechtbank in Den Haag. En jij mag tussen uh, 7 uur avonds en 7 uur s ochtends de deur niet uit met dat ding. Klopt. Dus je hebt nu de eerste drie uur er bijna op zitten. Hoe gaat het ja. tot nu toe? Ja. Nou, um, overdag uh, ging het best goed. Hij is vanmorgen omgegaan. En ik heb de hele dag wel het gevoel gehad dat ik iets voor mijn enkel was. Uh, zat. Hij is dus best, best groot. En, en je voelt hem ook echt zitten. Ja, hij is een groot, ben, echt een groot ding, is het? Nou, het is een behoorlijk groot horloge, een groot dik horloge. Ja. Ik ben om, uh, om half zeven naar huis gereden en kwam toen uh, in een kleine file terecht. Toen kreeg ik al een beetje het gevoel van: oh jee, als ik maar op tijd thuis ben. Nou, ik was inderdaad om zeven uur thuis. Dan. Dan staat de deur open, dan weet ik dat ik er niet uit mag, dan weet ik dat ik de tuin niet in mag. En dat geeft een feitelijke beperking, maar het geeft ook wel psychologisch een bepaald gevoel. Ja. Ik, uh, het gevoel dat je echt niet naar buiten mag, dat, uh, nou, nee. dat is best een uh, dat, raar gevoel. Dat is natuurlijk precies de bedoeling van dat ding, maar wat gebeurt er nou als je niet om 7 uur thuis bent? Dan uh, gaat er een melding naar uh, de reclassering. De melding die uh, komt daar binnen dat ik dus niet om zeven uur de deur ben gestapt. Dan word ik uh, gebeld. Uh, ik zou dan eigenlijk de telefoon op moeten nemen die hier in mijn huis is geïnstalleerd. Maar goed, dan ben ik niet thuis. Ik ben verplicht om mijn mobiele telefoon mee te nemen. Dus dan word ik op mijn mobiele telefoon gebeld. Ja, en dan vragen ze waar ben je en dan moet je als een gek ja. naar huis gaan. Ja. En je moet dus dan voor zeven uur binnen zijn, uh, uh, maar mag je dan, mag, je mag toch wel even naar buiten om, om vuilnis buiten te zetten, bijvoorbeeld? Nee. nee, dat is dus zeker niet de bedoeling, want iedere stap die ik buiten de deur doe, die wordt gezien. Dus ik mag niet de vuilnis buiten zetten, ik mag niet de hond uitlaten en ik mag ook niet even naar de schuur om iets te halen. Nee. En anders, denkt iedereen, krijg je een stroomstoot, maar dat is niet zo. Hè? Nee, dat krijg je niet. Nee. Zoals ik zei, je krijgt een telefoontje. Ja. Eén keer in de week wordt, uh, ja, wordt de gang van zaken geëvalueerd. Mm -hmm. En dan wordt er met je besproken, uh, dan komt de reclassering bij jou of jij naar de reclassering. Mm -hmm. Dan wordt er met je besproken wat voor overtredingen je begaan hebt en hoeveel dat er zijn en waarom dat zo is. En wat zou en dan het gevolg dan... zijn? Stel, je, je gaat toch drie keer de hond uitlaten? Uh, het gevolg zou kunnen zijn dat de reversering dan toch een melding doet van nou, dit gaat niet. Uh, mevrouw of meneer is er niet geschikt voor. Dus uh, zoek maar iets anders. Ja, dan dus uh, zelfstraf bedoel je? Dat zou dan dus een verblijf in een huis van bewaring kunnen ja. zijn. Ja. Is het ja. nou, want we hadden het even over op de redactie. Ja, als je dit zo vertelt, dan denken we eigenlijk nou ja, goh, het valt wel mee. Ja, ja. het is toch niet echt een straf dit? Uh, nou, um, ik ervaar het als een behoorlijke beperking. Het is pas de eerste avond, mm -hmm. uh, dus ik kan er nog niet al te veel over zeggen. Maar zoals het vanavond is, ja, voelt het wel echt als een, als een inperking op mijn vrijheid. Mm -hmm. ja, maar ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling, want het is straf. Ja. Uh, vind je het een, een, een, een, een, ja, een proportionele straf? Of een... Nou ja, ik uh, kijk er nu niet naar als een straf. Want ik ben rechtercommissaris En dat betekent dat ik uh, beslis over de eerste voorlopige hechtenis... van een, uh, een verdachte die net, uh, net is opgepakt, net is aangehouden. Ik moet dan beslissen of ik iemand in bewaring stel. Maar ik kan ook beslissen om iemand te schorsen. Als iemand bijvoorbeeld een, uh, een baan heeft... en het is echt wel van belang dat hij hem houdt... dan kan ik bedenken... nou, uh, ik laat de persoonlijke belangen uh, meewegen. Maar aan de andere kant vind ik het feit ook wel zo... dat ik Zeker wil weten dat iemand zich aan voorwaarden houdt. Ja. Nou, een van die voorwaarden zou dan kunnen zijn. Um, die enkelband met de verplichting om thuis te zitten. Dan kan iemand dus toch naar zijn werk overdag. Ja. en s'avonds moet hij dan verplicht thuis zijn. Dus jij staat niet heel afwijzend tegenover dit plan van Teven? Nou, het plan van Teven gaat over het, uh, het straffen, hè? De, de enkelband als, als straf. En dat uh, zou betekenen dat niet de rechter daarover beslist, maar dat de justitie daarover beslist. En dat is een heel ander verhaal. En daar, op, met die blik kijk ik nu niet naar die enkelband. Nee. Nee. Goed, dit is inderdaad een ander verhaal. Um, ja. dit, nog de hele week, dit was de eerste dag. Ga ja. je het volhouden? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat, ik hoop het, maar ik denk het wel. Goed. Ja. Jolande Wijnnobel. Sterkte? Dankjewel. Dankjewel. wel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. En een rondje langs de velden. Vanavond geef ik als eerste het laatste woord aan Peter Rijwinkel... Bur burgemeester van Groningen, die zegt... Zich... Hallo Willemijn. Als er in de wereld iets ergs gebeurt, willen mensen graag helpen. Dat geldt ook voor mensen die bij gemeenten werken. Zo is er bijvoorbeeld door lokale overheden naar de tsunami geholpen... en nu is er hulp voor de vele, vele vluchtelingen uit Syrië... Toch kan die hulp beter, sneller vooral. Doordat het wil niet telkens opnieuw worden uitgevonden. Want hulp mag niet in goede bedoelingen blijven steken. En dan zangeres Karso die is op dit moment in het onrustige Istanbul. Hé, hey, mijn met Karso staat in het midden op het taxieplein. Ik ben tot een rondje gaan lopen in het en Het is ontzettend druk. Er worden een eten en drink uitgedeeld... voor degenen die daar zijn gaan overnachten. Uh, nou, Het gaat hier op zich goed... Houd bij mij, ik pas op en uh, die weet. En ik hou jullie op de hoogte op mijn Facebook. Doe ik Doei, tot volgende week! Oké, okay. en sportcommentator <laughs> Evert de Napel, die is in Frankrijk voor de Alpe d'Uzesse. Oh. cher Willemijn, ik kijk uit over besneeuwde Alpentoppen. Want ik ben vanmiddag met mijn motorvrienden in Alpe aangekomen. Waar ik woensdag en donderdag als motorrijder die fietsers ga begeleiden. Die weer miljoenen bij elkaar gaan sprokkelen voor de strijd tegen kanker. Allee, le pedaleuren, vive Alp Moet jij daar nou niet aan meedoen, Erben? Alp du Zes. Nee, nee, nee, nee. Ik ga wel luisteren naar de radio. Radio 2 ga dat de, de hele dag volgen. Heb keer gedaan, ik, was eerder, wat, ik heb vorige jaar gedaan. Ik heb uh, meerdere malen met tranen in mijn ogen naar, ja? en, en, en naar geluisterd. Maar waarom doe jij niet mee? Vindt ik weet het voor jou. Ja, nou, het misschien wordt? volgend jaar. Ik, uh, hmm. Er zijn zoveel dingen die ik <laughs> allemaal nog moet doen. Die allemaal nog moet doen. Ja. <laughs> Scoren voor 80.000 man bijvoorbeeld. Inderdaad. Zoiets. Dat wat? gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Morgen een, een, een kliniek met een bed van Mabbay. Hartstikke leuk. Oh. De mensen nog daar naartoe? Nee, daar ga ik. Ga ik aan meedoen. Oh, dan ga jij meedoen. <laughs> Oké, okay, okay, goed. Fepsi, Shine en EFSA, Ustuner waren hier in de studio. Dank, dames, ja. voor het verhaal over Istanbul. Dank Erben. Tot volgende week, zometeen langs de lijn met Jack van Gelder. B -N Dit is Radio 1.